Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen... snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen... zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken... en hebben, ze hebben geschoten op vredestroepen van de NAVO. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners accepteren dat niet. President Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kalmte. De president van Cyprus wil dat alle ministers ontslag nemen vanwege de explosie in een munitiedepot. De explosie heeft ook een energiecentrale beschadigd en daardoor is Cyprus in een crisis beland. De economische schade wordt geschat op 2 miljard euro. Met een nieuw kabinet wil president Christofias het vertrouwen terugwinnen van zowel de eigen bevolking als het buitenland. In Noorwegen gaat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de aanslagen van afgelopen vrijdag.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 NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Henk Sjoerd Oostings. En een hele goede nacht. Ja, Casaluna is er weer met een nieuwe zomeraflevering... waarin we mooie of opvallende gesprekken uit het afgelopen seizoen nog een keer laten horen. En zometeen het verhaal van fotografe Sarah Wong... En vannacht zetten we na het hoorspel ook de telefoonlijnen weer voor u open. De afgelopen dagen is dat er niet echt van gekomen, maar vannacht wel hoor. En ik wil het met u hebben over uw ervaringen met hulpdiensten. U hoort het, in Noorwegen wordt nu een onderzoek ingesteld... naar hoe snel het is gegaan allemaal na die schietpartij, hoe snel het is gereageerd door met name de politie. Het zou allemaal te lang geduurd hebben. En wat ik graag van u wil horen is wat uw ervaringen zijn... met, met politie, brandweer of ziekenwagenpersoneel. Daarover gaat het in het tweede uur. Nu het gesprek dat Klaas Drupsteen eerder had met Sarah Wong. In januari was ze te gast, want ze had toen net samen met Ellen de Visser een fotoboek gepubliceerd. En daarin staan portretten van elf kinderen die vinden dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. Genderkinderen. Geboren als een meisje, maar ze voelen zich jongen. En natuurlijk ook andersom. Ze werden zeven jaar gevolgd terwijl ze hun nieuwe identiteit aan het zoeken waren. De foto's en het filmpje waarover het zo meteen gaat... kunt u nu al zien via kazaluna.ncw.nl. Dus kazaluna.ncw.nl. Sarah woont dus. Ze had al veel reacties op het boek gekregen toen ze bij Klaas te gast was. Ja, daar hebben ontzettend veel mensen gereageerd. Vooral ouders en kinderen zelf. Die nu uh, voor het eerst kunnen ze hun verhaal kunnen ze door middel van het boek laten zien...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 En daar schuif je nog uh, groot beeld negatief in, dus analoge, ja. analoge negatieven. En, dat, dat, dus, en, en ga je, dan kruip je onder een doek. Dus voor de kinderen. Echt zoals vroeger. Zit er een dus, kaarsje in ook nog? Nou, er zit nog net geen, geen kaarsje in. Maar voor kinderen is dat vrij hilarisch, ja. want die zien als een soort Harry Potter met die zwarte doek, wapperend uh, onder, onder, onder, dat, onder dat statief.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 En uh, en hoe is het, hoe is het hun verder gegaan in hun relaties? Met hun verkering? Yeah. Trouwen ze wel of niet? Maar ik kan me ook zo heel goed voorstellen dat ze dat ze dat een aantal kinderen ervoor kiezen om echt de, de stilte in te gaan. Yeah. En dat ze gewoon, ja, dat, dat.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 Uh, met, met de afronding van, uh, van, van, van dit boek. En ook om te kijken of, of de documentaire mogelijk was. Of, nou ja, of er geld maken, voor ja. Of er de, of de potjes voor waren. Ja. Heb je in al deze foto's nog een favoriet? Van alle foto's een favoriet? Uh, nou, ik zou het eventjes niet weten. Ik denk gewoon de voorkant. de Toch cover. Ja.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 Klaas zijn was dat met de fotografe Sarah Wong. Op 14 januari was ze te gast. Dan nu de telefoonlijn gaan we openzetten. Want ik wil het met u hebben over uw ervaringen met hulpdiensten... als politie, brandweer en ambassadepersoneel Of uh, ambulancepersoneel. Want in uh, Noorwegen zou het allemaal te lang geduurd hebben... voordat men in actie kwam naar de schietpartij daar. Wat uh, zijn uw ervaringen met uh, bijvoorbeeld uh, de politie, met de brandweer, met ziekenwagenpersoneel? Bel op 0800-1121, 0800-1121, het casaluna.ncv.nl en gaat u twitteren, gebruiken dan het hekje Casa Luna. Ja, Werkt u zelf als hulpverlener mag u natuurlijk ook bellen, wat uw ervaringen zijn, hoe u uw werk kunt doen. 0800-1121.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 Het is tenslotte een historisch moment voor het eiland Marken. Dat moeten we toch wel even goed bedenken. Het is een moment waarop een eeuwenlange traditie van Marken wordt afgesloten. Namelijk de traditie van Marken als eiland. En dat wil toch nogal wat zeggen. Natuurlijk, er zijn voor Marken grote voordelen aan verbonden. Er is een rechtstreekse verbinding met het vaste land. Maar dat neemt toch niet weg dat Marken als eiland zijn bijzondere en zijn eigen romantiek had. En die gaat nu over misschien enkele minuten tot het verleden behoren. Misschien over een minuut, want ik zie de grijpers nog steeds... hun kolossale armen in de kleileem steken. Ik zie ze nog steeds over het water zwaaien. Hier komt er een vrijwel recht over mee heen. en U hoort waarschijnlijk het geluid van de machtige motor... op de achtergrond die deze kraan aandrijft. De kraanmachinist die doet dit met een feilloosheid waar je versteld van staat. Hij was dus vlak over me heen. Nu grijpt hij in de leem. Hij valt er, hij duikt er als een in neer. Hij wordt nu weer opgehezen. En daar gaat dan misschien een van de laatste bakken leem naar dat gat toe. Als ik even een meter opzij ga, dan kan ik dat gat zien. Ja, inderdaad, het is nog maar een kwestie van centimeters, dames en heren. En dan zal het gebeurd zijn. En ik zie aan de andere kant staan de burgemeester van Broek in Waterland... die hier te boek best. De man die dus nog aan deze kant van de dijk staat, dat wil zeggen aan de kant van het vasteland. En onmiddellijk tegenover hem, maar ze kunnen nog niet bij elkaar. Onmiddellijk tegenover hem staat burgemeester Van Hout van Marken. Ja, nu krijg ik het seintje van één. En nou moet dus die laatste pak komen. Dit is het grote ogenblik. Ik kijk op mijn horloge. Is, op het is, voor mijn horloge is het op het ogenblik acht en een halve minuut over één. De vlag wordt gereed gehouden voor het grote ogenblik. Ja, ze moeten de grijpen nog vullen natuurlijk. Eigenlijk kan ik vullen, maar ik zit al geen opening te zien. Een klein beetje water daartussen, maar lijkt het lijkt inderdaad niet verstandig om daar overheen te wandelen. Ja. Oh, wacht, dat is aardig. Nou wordt die vlag, die wordt in de, in de bak gepland. Dat is een leuk gezicht. Het kost even moeite om dat ding te stevig en vast te krijgen, want hij moet er natuurlijk niet uitvallen. Dat is niet aardig, meer. Ja, stevig, die stokken, die klei, die ling. Massa, daar gaat het gevalletje naar boven. En dan komt er een versierende bak voorbij. Dat is bijzonder aardig. Met het blauw blauwwind, top. ja, en Gaat de allerlaatste pak. Dat is dus ook een duidelijk teken. Hij zweeft nu laag over het water. De kraanmachinist doet het een beetje langzaam aan. Burgemeester van uh, Broek in Waterland, die wenkt even met zijn collega, blijft daar nog even staan. Want het is nog niet safe nu. Ja, nu neemt burgemeester Van Hout die vlag. Die wringt die vlag eruit. Ja, het kost hem wat moeite, want hij is er stevig in. Want hij heeft hem los, ja. Hij zet hem ernaast. Ja, dat heb ik al gezegd. Nu gaat de bak opzij. En nu moeten de heren een beetje kluiten. Het burgemeester van Hout gebruikt wat polsen. Ja, ze hebben hem bereid, Ze planten hem samen. Ze nemen de hoeden af in het gat. Ze geven elkaar een hand. Dit is het grote moment. Luisteraars, het duw je toch echt altijd wel wat. Ik wil u nog even vertellen hoe aardig het was dat de beide burgemeester naar ons zwaaiden, wij zwaaiden met de microfoon terug en hebben daarmee, laat ik het maar zo mogen noemen, de gelukwensen overgebracht van alle luisteraars, waar ook ter wereld, voor dit grote ogenblik, voor Marken, voor Hoek en Waterland, ik mag wel zeggen, toch weer voor heel Nederland.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 het water. Daar... Door gaten, nauwgrijp, graven. Ik zie tot de horizon geen schepen meer. Kijk, die jonge man ben ik. Eh...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 Eens ging de zee hier te De Zuiderzeebalade, 1960. Een bericht voor de scheepvaart. De loodsdiensten Wielingen en Hoek van Holland... zijn gestaakt voor kleine schepen. De loodsdiensten IJmuiden en Oostgat... zijn voor alle schepen gestaakt. Historisch archiefband HAC95. Datum 22 maart 1962. Zetgemachtigde NCRV. Omschrijving vakwedstrijd herenkleding. Het toekomstbeeld van de man. Zwart-wit met een slepende schouder. Er is in Nederland een stichting maatkledingshows die elk jaar en dit jaar zelfs voor de zesde maal vakwedstrijden organiseert. In de afgelopen weken zijn er in verschillende plaatsen in ons land regionale wedstrijden geweest... die hun hoogtepunt zullen vinden in de nationale finale op maandag 26 maart in Utrecht. Vandaag is ons in Amsterdam zowel letterlijk als figuurlijk... het een en ander over deze vakwedstrijden uit doeken gedaan... en is ons het modebeeld 1962 onthuld. Althans, voor wat de mannen betreft. Een van de leden van de commissie die dat beeld heeft gecomponeerd... is de heer J. van der Heijden uit Den Haag. En aan de heer van der Heijden hebben we gevraagd... hoe onze mannen wel gekleed moeten gaan... willen ze aan de nieuwe moderichtlijnen voldoen. Een ietsje wijdere pantalon... terwijl ja. we de zomer weer terug hebben laten komen... Ja. En de colba's zijn wat meer aangesloten, dus we krijgen een klein beetje meer lijn in het geheel. Ja. De schouder is minder rond, de zogenaamde Italiaanse schouder is overboord... en we hebben daar een slepende schouder van gemaakt momenteel. Wat meer de Engelse lijn. Meer de Engelse ja. stijl, ja. die ja. we terug willen Engelse zien. Engelse stijl natuurlijk. U had het er net over die Italiaanse mode, die dus dan niet gevolgd wordt. Maar die Italiaanse kleuren die we een paar jaar gehad hebben, is dat nu dus ook helemaal taboe? We hebben twee, drie jaar geleden hebben we de zogenaamde multicolor naar voren gebracht. Ja, die waren heel heeft heel erg aangeslagen, maar u ziet, ook dat is vergankelijk en uh, dit is weer voorbij. En wij hebben nu weer grijs en blauw als de modekleur. De modekleur voor het aanstaande seizoen is zwart-wit. Dit was vandaag Radio Krant voor Nederland, 13e jaar nummer 86. en zware wind staat op het doosje van bandje GA-3003. Van beide elementen geeft het geen realistisch beeld... maar de gevoelstemperatuur bij het luisteren naar dit geluid... is zeker zo guur als de beschrijving. En waarom zouden we Purcell's tempestmuziek eerder geloven... dan deze artificiële verklanking van een storm? Omdat dit geluid pretendeert echt te zijn? Ik betwijfel het. Ik denk niet dat inspeciënten, technici en radioregisseurs... vroeger met onbeholpenheid genoegen namen. Ik denk dat ze veel theatraler werkten dan nu. De gevoelstemperatuur, dat is waar het om gaat. Daarom zijn sommige geluiden ook mooi om het werk dat eraan verricht is. De montage, de combinatie van elementen. Zoals bandje 2481, varend zeilschip... Onechte wind, onecht water, een windmachine en zorgvuldig krakend hout. Te lang hetzelfde, te plat en te egaal, maar zo mooi gemaakt. Voorspelkern is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenuil.